Dit is door op Negens met het NOS-journaal. In Griekenland beslist Lent vandaag over een nieuwe regering onder leiding van premier Papandreou. Hij zei gisteravond in een toespraak op de Griekse tv dat hij aanblijft... ...maar dat hij wel wat personen in zijn regering gaat wisselen. Zo hoopt Papandreou meer steun te krijgen voor de forse bezuinigingen die hij moet doorvoeren. In Griekenland groeit de kritiek op de bezuinigingen, ook binnen zijn eigen Pasok-partij. De website van de CIA heeft vannacht enkele uren platgelegen, vermoedelijk door een cyberaanval...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 Hille wijst de kritiek van de hand. Volgens hem zal er wat harder worden opgetreden, maar alles gebeurt binnen het VN-mandaat. Vandaag debatteert de Kamer verder over verlenging van de missie. De Duitse oud-Europarlementariër Koch Merin moet haar dokterstitel inleveren omdat ze plagiaat zou hebben gepleegd. Volgens de Universiteit van Heidelberg schreef ze elf jaar geleden grote delen van haar economieproefschrift over... uit meer dan dertig andere bronnen zonder die te vermelden.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 Het weer vanmiddag bewolkt met verspreid over het land buien. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 graden aan zee en 21 graden in het oosten. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files in de Randstad, langer dan 2 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Dam dorp, 3 kilometer. 10 kilometer op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Afrit Avenhoorn en Afrit weide -Wormer. Dan de A8 Zaandam richting Amsterdam, dus uh, Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein 3. A15 Gorkom Rotterdam voor Hardingsveld Giesendam, ook 3 kilometer. A15 Gorkom richting Europoort tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam Charloes 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. A27 Breda richting Utrecht tussen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 be surprised of our glory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 Bem TV op kanaal 45, 45. So we told it all, and in return he got a credit card, and a Thunderbird, and the maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeals at the FBI, we, we can, can make, make a deal, deal. Make, make it worth your while.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 Ja, ik I'm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 I'm my finger It feels like more than distance